Mark Hokker met het NOS Journaal. Zwitserland mag islamitische ouders verplichten... hun kinderen op gemengde schoolzwemles te sturen. Dat heeft het Europees Hof voor de rechten van de mens bepaald. Aanleiding voor de zaak was een islamitisch gezin uit Basel... waarvan de ouders vonden dat hun dochters van zeven en negen... niet met jongens mochten zwemmen en de meisjes daarom thuis hielden. Het Hof oordeelt dat het niet alleen gaat om het leren van zwemmen... maar dat de verplichte zwemlessen ook een sociale functie hebben... en goed zijn voor de integratie. Het aantal doden door overstromingen in het zuiden van Thailand is opgelopen tot zeker 25. Op nieuwjaarsdag brak noodweer uit, terwijl het regenseizoen in Thailand al voorbij was. Meer dan 1 miljoen mensen hebben last van de overstromingen. De getroffen gebieden zijn slecht bereikbaar, doordat wegen en spoorlijnen zijn beschadigd. Tientallen scholen zijn gesloten en duizenden toeristen zitten vast. Weerbureaus voorspellen nog meer hevige regenval in de thaise regio. Vanaf 2026 doen er 48 landen mee aan het WK voetbal, heeft de FIFA besloten. Nu zijn het er nog 32. Er zal in 16 groepen van drie teams gespeeld worden. Europese clubs zijn fel tegen uitbreiding van het WK, omdat er volgens hen nu al te veel wedstrijden worden gespeeld. Naar schatting levert uitbreiding van het deelnemersveld de FIFA ongeveer een miljard euro aan extra inkomsten op.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 Morgenochtend gaat het vanuit het westen regenen. Smiddags wordt het op de meeste plekken droog. Het wordt dan zo'n 8 graden. Vanaf donderdag wordt het weer kouder. Dit was het NOS Journal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In Randstad staat er viel op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de Uithof en knooppunt Rijnsweert twee kilometer vielen door een ongeluk. De linkerrijstrok is dicht. En bij Delft is de N470, de Kruithuisweg, de hoogte van de Kruithuisbrug in beide richtingen dicht vanwege technische problemen. Tot zover de verkiezingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Wel een beetje een droevig liedje misschien, maar ik heb er wel een verklaring voor. Ik ben in mijn pauze ook vrienden kwijtgeraakt. Of beter gezegd, ik ben illusies kwijtgeraakt. Ik had de illusie dat ik deel uitmaakte van een hechte vriendenclub. Die vriendenclub had ook een naam. Ze noemden zichzelf Vrienden van de Schouwburg. En vrienden van de Schouwburg had mij gevraagd of ik ook vriend wilde worden. Ja, tuurlijk. Ik ben heel graag een vriend. En hoe meer vrienden, hoe liever dus gelijk een hele club. Hartstikke mooi. Afhankelijk was het ook hartstikke mooi. Moet ik eerlijk zeggen, waren geregeld bijeenkomsten... waar een harmonieuze sfeer hing en waar uitsluitend vertogen woorden vielen. Tot ik op een dag een rekening in de bus vond voor mijn vriendschap. Toen dacht ik, ho... Ik krijg een rekening voor mijn vriendschap. Als ik mezelf donateur van de Schouwburg noem... en ik maak nooit een keer een bedrag over naar de Schouwburg... dan ben ik een donateur van niks. Maar als ik mezelf vriend noem... omdat ik mijn vriendschap heb gekocht... dan ben ik het woord vriend niet waard. Dus ik heb principieel geweigerd te betalen. Dat zou u ook moeten doen. Ja, niet vanwege de schouwburg, maar vanwege het woord vriend. Dat is al voldoende gedegenereerd. Ik heb niet betaald. En toen kreeg ik aanmaning na aanmaning. Onder de laatste aanmaning stond zelfs met de hand geschreven... Jij bent toch een vriend? Ik geloof dat ik mijn hand nooit zo bedreigd heb gevoeld. Maar ik heb niet betaald. En toen werd ik geroyeerd als vriend. En lieve mensen, ik heb er een versje van gemaakt. Mijn versje heet... Een vriend. Een vriend. Het is blijkbaar nodig dat je stil en oprecht. <lacht> Geregeld betaald en het liefst niet te slecht. Pas als het zo is dat er aan je wordt verdiend, pas dan mag je zeggen: ik ben een vriend. vingers met zijn uh, prachtig mooi versje over hun vriend uh, Tim Knol en Join the Spectacle uh, zo heet het en dit is een nieuw singeltje van Amy Macdonald kent u het nog ja het is een nieuw singeltje en het heet Dream On Het had uh, toch een aantal jaren een paar grote hits. En uh, dit is weer een nieuw plaatje van er. En dat heet Dream On. Tenminste, ik neem het aan dat het nieuw is, want het stond bij nieuwe muziek. Dus dan zal het wel nieuw zijn. Ja, toch? kunnen we heilig vanuit gaan. Zeg, dames en heren, ik hoop dat u uh, misschien pen en papier... dat hoeft niet hoor, want u kunt ook op Facebook kijken natuurlijk. Want daar staat het ook al op. Maar we gaan u wel even kennis laten maken... met weer het recept van de week. Jawel. En uh, ik weet niet wat het wordt hoor. Ik heb het nog niet gezien. Maar, uh, ik wel, gelukkig. Ja? Het wordt lekker. Het wordt lekker? Ja. Oké. Okay. Nou, maar even wachten tot ze het vertelt... en dan gaan we vertellen wat, uh, het, wat het wordt. We wow, houden het nog heel even. Heeft.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 Ja, hij staat er al op voor mensen. Het recept van de week op de Facebookpagina. Uh, aangeleverd door Angela. Waarvoor dank. Dat, dat, dat Mogen we ook best wel zeggen. Dat ze elke week het uh, recept opstuurt. Ja, ja. Ook in het nieuwe jaar weer. En het is, is fantastisch gewoon. Ja, ja. Dat, uh, ja. jij bent niet uh, geheel onbevooroordeeld natuurlijk. Nee. <laughs> Jouw echtgenote. Ja. Uh, deze week is het een... Uh, hij heet supersnelle haché. En dat is hij ook. Want in 30 minuten uh, kan het op tafel staan. Als je een beetje, uh, een beetje doorkookt. <lacht> een beetje doorwerkt. Uh, het recept is voor twee personen vandaag. En uh, wat hebben we daarvoor nodig? Vier verse runderbraadworsten in stukjes. 450 gram minikreeltjes. Ongeveer 500 gram uien. Anders is het natuurlijk geen haché. Het moet even lekker, uh, lekker vol zitten met uien. Eén teentje fijngehakte knoflook, één eetlepel ketchup, 500 ml water, wat zout en wat peper. En nu komt het, ik had er nog nooit van gehoord, een halve theelepel laurierpoeder. Ik ken alleen maar blaadjes, maar dat uh, uh, ga eens op zoek naar laurierpoeder. Uh, een halve theelepel kruidnagels en een wok of hapjespan en wat boter of olijfolie om mee te bakken. We beginnen met het verhitten van de boter en hier uh, bakken we de stukjes worst rondom bruin. Voeg vervolgens ui en knoflook toe en fruit het even mee. Uh, dan gaan de aardappeltjes erbij, eveneens kort mee bakken en blus dit geheel af met de ketchup en het water. Voeg zout en peper toe, de laurierpoeder en kruidnagel en laat dit vervolgens 15 minuten smoren op laag vuur. Uh, tip van Angela, heerlijk met rode kool of met ouderwetse stoofpeertjes. En voor degene, dat, dat is weer een dingetje van mij, die uh, eigenlijk liever langzaam koken. Ja, de mensen die mijn blog volgen, die weten dat ik inmiddels fan ben van, uh, of die weten inmiddels dat ik ontzettend fan ben van mijn slowcooker. En ik wil toch gewoon, ik, ik ben een soort van ambassadeur voor de slowkoekers. Het is in, uh, in Nederland nog niet zo bekend fenomeen. Het is eigenlijk het, uh, het tegenovergestelde van de snelkookpan. En het is een grote keramische bak in een verwarmingselement. En daar kun je dus al je ingrediënten in één keer in doen. Uh, ja, je hebt drie standjes. Laag, medium, hoog. En dan uh, kies je al naar gelang het, uh, wat het recept voorschrijft. En dat suddert lekker. Hmm. En het voordeel daarvan is, alles blijft herkenbaar. Dus niet dat je het zover doorkookt dat het op een gegeven moment een beetje lijkt op een. Zeg ja. Maar je okay. herkent gewoon je krieltjes nog en je vlees. In nou, jou. dat is hartstikke mooi. Uh, go slowcooker. Ik, ik ja. hoop dat 2017 het jaar wordt van de slowcooker. Ik heb net een air fryer gekocht. Is weer wat anders. Ook, ook heel erg althans gezonder dan de frituurpan. Zo is dat. Maar de slowcooker, ik hoop dat die in Nederland. In Amerika en Engeland is het uh, al niet meer weg te denken. Al een paar ja, jaren lang, vanaf de jaren zeventig. En ik hoop ook dat uh, Nederland zover gaat komen. Oké. Okay. Dus. Goed, nou, dat was even jouw slowcooker. Uh... Precies, en voor degene die het nog na willen lezen, slowcoeker, op mijn blog, daar ga ik dan.wordpress.com dat jij reclame kan maken voor je beentje Ja, dat mag hoor. Ja, ik heb daar totaal geen probleem mee. Dat wist ik. Ja, dat wist ik. Dat wist je toch wel. eet smakelijk voor Eet smakelijk vooral, ja. Nou, ik hoop dat ik het binnenkort te eten krijg, want ik ben wel gek op hache en zo. En, en uh, rode kool ben ik iets minder fan van. Maar als hij niet te zuur is, dan vind ik het wel te doen. Maar sommige rode kools zijn zo verschrikkelijk zuur. Dat vind ik helemaal niet lekker. Ik hou niet van zuur. Ik hou van zoet. Ja. Mensen die zuur kijken, vind ik ook niks. Ja, zoet. Mensen die zoet kijken, vind ik wel weer leuk. <laughs> uh, goed, nou genoeg onzin weer. We gaan door met uh, een nieuwe plaat. It doesn't matter where we are. Doesn't matter if the same room, it's naturally It is Ronday. Tonight I got another confession for you. Naturally, en het uh, is dus een beetje dat elkaar tegenkwam uh, op de ik dacht op de Herman Brood Academie of zo. En dan. Uh, Dit well, is Keith Richard. Als je Ronnie Wood draait, moet je Keith ook doen, hè. How I wish! Wish. En dat is uh, Keith Richard Een van zijn uh, Solo platen Maar toch gooi je de stones een beetje erin hè? Yeah. Yeah. Soundje ongeveer Ja, yeah. How I wish dus En uh, volgende is uh, Sarah Hartman Dat is weer een dame van deze tijd En die uh, Wil weten hoe het aan de andere kant van de wereld is Oftewel here, From the other side of the world Sarah Hartman En het is mooi Oh Of the world. En, uh, heel apart, mooi nummer er wel van Sarah Hartman. Ja, ik vind het wel apart, dit. Ja, ik heb er geen verstand van, natuurlijk, maar ik, ik vind het toch wel apart. Goed, nou, we gaan uh, zo langzamerhand weer eens even kijken wat er in de regio allemaal aan de hand is. Want uh, Sandra gaat u dat wel uh, allemaal vertellen. Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. Afgelopen vrijdag 6 januari vond in het strandpaviljoen de haven van Zandvoort de jaarlijks nieuwjaarsreceptie plaats. Deze wordt alweer vijf jaar, samen met sportclubs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente georganiseerd. De volledige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Meijer... is te lezen op de geheel vernieuwde website van de gemeente www.zandvoort.nl. Albert Korper kreeg de tijdens de avond namens de gemeente een erkenningsspeld uitgereikt... voor zijn strijd tegen de windmolens voor de Zandvoortse kust. De traditionele kerstbomenverbranding in Zandvoort is dit jaar op woensdag 11 januari... om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat... Dit is de doorgang bij de achterzijde van Dirk van de Broek richting het strand. Uiteraard zal de brandweer paraat staan om alles in goede banen te leiden. De ijsbaan in het centrum van Zandvoort, die drie weken lang vertierboot aan jong en oud, is weer afgebroken. Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers kan ook dit jaar worden teruggekeken op een succesvol evenement dat niet meer is weg te denken uit het centrum. Tijdens de Zandvoortse gemeentevergadering op 12 januari ligt formateur mevrouw Joan de Zwart haar bevindingen toe bij het vormen van een nieuwe coalitie aan het college. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het document afspraken en uitgangspunten voor een nieuwe coalitie in Zandvoort tot maart 2018. Hierna zal de benoeming plaatsvinden van de nieuwe wethouders Michel Demmes en Gert Tonen. Jan Belen zal worden benoemd als gemeenteraadslid voor het CDA... en hij zal Fred Kroonsberg vervangen. En tot zover het regionieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust luidt als volgt. Na een grijze en sombere maandag ziet het weerbeeld er vandaag afhankelijk beter uit... Na nachtelijke regen is het vanochtend droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Vanmiddag zal de bewolking weer overheersen en kan er van tijd tot tijd wat regen vallen. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks 7 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. De zuidwestenwind neemt in kracht toe en wordt matig in de polder en vrij krachtig hier aan zee. De temperatuur zal dalen naar een graad of vier. En dit was het weerbericht van Rico Schreuder. This was Van de laatste over vind ik het eigenlijk het enige leuke liedje dit. Maar wie ben ik? Uh, Adele en Adele, moet ik zeggen. En het liedje dat heet Send My Love to Your New Lover. Oh. Ja, nou, oké okay, dan. Doe ik dat. Ah. Wil je niet weten waarom het mijn liedje was? Ja, na ja natuurlijk wil <laughs> ik dat. Potverdoel, ja, dat zou ik bijna vergeten. Nee, vertel. Mag ik ook nog wat vertellen? Ja, vertel, vertel, vertel, vertel, vertel. Het uh, liedje, dat is het een beetje het liedje geworden van uh, mijn dochter en mijzelf. Wij waren in, uh, in oktober met z'n tweeën een soort van roadtrip aan het doen in, uh, in Engeland. Dat, uh, mijn dochter van negen en ik. En uh, dit werd een beetje ons lijflied. Dat uh, gewoon in de auto, keihard. En uh, als wij iets leuk vinden, gaat hij gewoon op repeat. Ja. En uh, nou, deze is erg vaak gerepeat. Dus dat is ja, ja. uh, goede herinnering. Oké. Okay. Uh, Mezelf en mijn wijf. Ja. Nou, het, is een, uh, het is een leuk liedje ook nog. Send my love to your new love. Sorry hoor, ja, dat moet je even vertellen. Maar we gaan nu naar Gregory Porter. Dat is dan ook wel weer leuk. Er is heel wat anders dit. We dan het het More than you know. More than you know More than you know Gal of my heart en dat, dat heet More Than You Know en we gaan even naar uh, uh, Autosredding. en nog iemand Carla Thomas Beb, let op Ja, moet ik hem heel gauw uitzetten. Zo, want anders dan... Uh, ja, dan gaat er iets fout. Maar uh, dat was uh, Otis Redding samen met Carla Thomas. Een uh, nummer van een LP vol met duetten van dit stel. Uh, die heette King and Queen. En uh, dat was een hele leuke plaat. Autosweiding dus. Samen met Carla Thomas. When something is wrong with my baby. Er zijn meer uitvoeringen van Sam en David. Hebben het ook gedaan. En uh, uh, Ron Neville ook geloof ik. Of nog, of, of nog een aantal mensen. Maar ik uh, vond deze gewoon de leukste. Vandaar. Zeg Sandra. Ja Ruud. We moeten nog een uh, antwoord geven. Oh ja. Op die vraag. Ja, dat hadden heel veel mensen goed ja? Op de, de Facebookpagina Oké, okay, dus ja. we hebben weer een uitgebreide hole of fame. Ja hoor, hij wordt steeds langer. Hij ja, wordt steeds langer. Of hoger. Wat, hoger, Dat <laughs> wat je wil. Wat, wat wordt zo'n ding eigenlijk? Ja. Juiste antwoord van uh, de vraag... wat was de naam van het laatste album van David Bowie? Was natuurlijk Blackstar. Ja, tuurlijk. Dat weet toch iedereen. Het is bijna, uh, precies een jaar geleden hè, dat hij overleden is. Ja. Ja, dat is... Uh, god gaat die tijd dan toch snel... Nou, we zullen een nummer rijden van dat album Black Star. En dat heet I Can't Give Anything Away. Zoals we van Bowie gewend zijn natuurlijk... waren, moet ik zeggen... het was weer... heel erg verrassend wat er gebeurde op dit album Blackstar. Totaal anders... dan wat hij daarvoor gedaan had alweer. En uh, ja... het was eigenlijk zijn afscheidscadeau aan ons. Want... Uh, een week na het overlijden van... Uh, of een week na het uitkomen van... Uh, deze plaat overleed hij. En dat is vandaag precies een jaar geleden. David Bowie dus van het album Blackstar... En I can't give anything away, of everything away, zo moet ik zeggen. I can give everything away. Ik kan het niet allemaal weggeven, maar nou ja, oké. Okay. Uh, het slotnummer van dat album. Combinatie. Dit Ian Gillen, die kennen we natuurlijk allemaal van uh, Deep Purple. Hè? En in uh, dit geval uh, speelde hij die samen met Jeff Healy. Dus uh, nou, een prachtige, prachtige opname. When a Blind Man Cries heette het uh, prachtige nummer. Nou, gaan we even draaien met een, uh, als laatste, met een hele historische opname. Nee, niet hysterisch, maar historisch.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 Where have all the young men gone? Long time passing Where have all the young men gone? Long time ago Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone When will they ever learn? When will they ever Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards everyone When Will they ever learn? When will they end? Learn. Where have all the graveyards gone? Long time passing Where have all the graveyards gone? Long time ago Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone When will they ever learn?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 Will they ever learn? When will they ever learn? Ja, Marlene Dietrich. En uh, natuurlijk bekend geworden onder andere met Lily Marleen, een Duitse actrice-zangeres, die vluchtte naar Amerika, daar ook weer op werd. En dit was een van haar uh, grote hits. Een liedje geschreven, sprong zelfs door Piet Seeger. Where have all the flowers gone? En uh, kunnen ze het haar nog herinneren? Tenminste, als u uh, net zo oud bent als ik. Dat zij in 1963 bij het Grand Gala du Disque was. Jawel, met Godfried Bowmans toen. <laughs> dus, ja. Dat is een prachtige uitzending. Zoek het maar eens na. Hé, hey, het zit er weer op, Sam. We hebben het weer gehad. Ja, we zijn er weer doorheen. We zijn er weer doorheen gerold vandaag. Dus uh, ik wens u allemaal een fijne dinsdag. En, uh, ik ook. Ja, en ik jou ook. Nou, leuk hè. En uh, we gaan naar huis. En ik wens u uh, nog een fijne dag. En bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft, tot donderdag. En wat mij betreft, tot volgende week. Ja, heel fijn. Dag. Dag.